7 uur. Gert Luuk met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn meer regisseurs en douaniers nodig... om de drugscriminaliteit in de haven te bestrijden. Dat zegt burgemeester Abu Talib. Hij roept het kabinet op om er meer geld voor uit te trekken. Drugshandel heeft grote gevolgen voor Rotterdam en de haven. Vorig jaar is bijna 19.000 kilo cocaïne onderschept. Een nieuw record. En steeds vaker werken criminelen samen met havenmedewerkers en douaniers... om de drugs het land binnen te smokkelen. De zwarte dozen van de Boeing 737 Max die zondag neerstortte in Ethiopië... gaan naar Frankrijk voor onderzoek. Daar hebben de Ethiopische autoriteiten om gevraagd. Bij de ramp kwamen alle 157 in om het leven. Het was het tweede ongeluk met dit type vliegtuig in vijf maanden tijd. De zwarte dozen moeten meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de ramp. De Britse premier May stelt voor om de brexit uit te stellen tot 30 juni. Gisteravond stemde het lagerhuis tegen een de no-deal brexit... Een ruime meerderheid van de parlementariërs wil de EU hoe dan ook niet verlaten zonder een akkoord met Brussel. Vandaag zal het Britse parlement stemmen over uitstel van de brexit. De wettelijk vastgelegde datum van vertrek is 29 maart. Mocht daar een meerderheid voor zijn, dan moeten alle lidstaten van de EU met uitstel akkoord gaan. De Vietnamese vrouw die verdacht wordt van de moord op de halfbroer van Kim Jong-un blijft vastzitten. Ze zou in 2017 samen met een vrouw uit Indonesië... zenuwgas in het gezicht van de halfbroer hebben gesmeerd... op de luchthaven van Kuala Lumpur. De twee zeggen dat zij in zijn geluisterd door Noord-Koreaanse agenten. Maandag lieten de aanklagers in Maleisië de Indonesische vrouw vrij... en daarna vroeg Vietnam ook om vrijlating van de tweede verdachte. Maar dat verzoek is afgewezen. Waarom is niet bekend? Het weer vanuit het westen de komende uren overal regen. Het gaat ook weer harder waaien. Het wordt vanmiddag 8 tot 12 graden. Later vanmiddag en vanavond wordt het droger. Ook morgen en in het weekend blijft het regenachtig en onstuimig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de hart van de ANWB.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 Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu ZFM in de ochtend. Hmm.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 Lee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 and to clear a Dat schijnt je nu te storen. <middels> Niemand ziet me.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 just something to admire Cause you're shining something like a mirror And I can't help but notice You reflect in this heart of mine If you ever feel alone the And regret makes me hard to find Just know that I'm always Very loud on the other side Cause with your hand in my hand if I can pull of soap I can take it, as no pain Trying the test, I'll be trying to pull you through You just gotta be strong See, true. Heeft het. En jij beleefd het. ZIJ FN Formidable Formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables.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 www.zfmzandvoort.nl Insert you think